12 uur, het NOS-journaal, Ewout de Jong. Goedemiddag, Kamer bespreekt Griekse schuldencrisis. Minister De Jager positief over Eurotop. En net gebeurt het laatste specialtel geland in Florida. Het weer vanmiddag enkele buien, plaatselijk met onweer. Vooral in het noorden wat zon en droger. Er staat een matige zuidoostenwind. Het wordt 18 graden aan zee tot 22 in Limburg. Morgen iets meer wind en met gemiddeld 18 graden wat minder warm dan vandaag. Smiddags enkele lichte buien. Het weekend is buiig en winderig met maximaal rond 17 graden. Gisteravond hebben Frankrijk en Duitsland een deal gesloten over de Griekse schuldencrisis. Zo'n 90 miljard euro heeft het land nodig om te overleven. Ter voorbereiding op de Europese top, die over een uurtje begint, debatteert de Tweede Kamer over het onderwerp. En verslaggever Marcel Bril volgt dat debat. Heeft de Nederlandse minister van Financiën, Jan Kees de Jager... al wat meer duidelijkheid gegeven over wat die deal nou inhaalt? Geen totale duidelijkheid. Er blijven nog heel veel vragen over. Maar volgens de Jager gaat er wel een wens van Nederland en Duitsland in vervulling. Want niet alleen de overheden moeten meebetalen... om uh, Griekenland er weer bovenop te krijgen. Maar ook de banken, de private sector, moeten substantieel bijdragen. Nou, Dat vinden Nederland en Duitsland belangrijk. Omdat die ook een rol hebben gespeeld, die banken, in uh, de crisis. Hoe het er nu voor staat met Griekenland...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 Daar kunnen banken uit kiezen, maar het leidt wel tot een private sector betrokkenheid. Nou, zoals je hoort... is het dus nog geen duidelijkheid. en Het is ook allemaal erg technisch hoe de banken dan... precies moeten gaan meebetalen. Dat is nog niet duidelijk. Dus het is een beetje... een vreemd debat op dit moment in de Tweede Kamer... omdat er nog zoveel onduidelijkheid is. Uh, en ook nog niet duidelijk is wat er uit die top... van vanmiddag gaat komen. En dat Kamerleden... ook realiseren uh, dat nu Frankrijk en Duitsland... een deal hebben, zij niet heel veel meer te zeggen hebben. Oké, okay, Marcel, maar ondanks dat... is de Kamer tevreden over wat er op tafel ligt? Ja, daar lijkt het wel op. VVD en CDA sowieso, maar dat is niet genoeg, want dan is er nog geen Kamermeerderheid. De gedoogpartner PVV is tegen, dus zij hebben nog steeds de bekende leus, geen cent meer naar Griekenland, en dus is de regering afhankelijk van oppositiepartijen als D66 en de PvdA, en die lijken positief. Eerst Ronald Plasterk van de PvdA. Deze crisis krijgen we niet opgelost zonder een stevige inzet van Europa. Dus laten we blij zijn dat het gebeurt, laten we dat ondersteunen, <lacht> uh, en als de regering die boodschap uitstraalt, heeft ze daarbij onze steun. Uh, ik moet zeggen dat ik blij ben met de woorden van de minister van Financiën van Vanmorgen, uh, zijn, in, zijn instelling in Europa is heel pro-Europees geweest, begrijp ik uit zijn woorden. Ik zou bijna zeggen altijd eerder gezegd, want ik ben heel blij met deze pro-Europese lijn. En dat was Wouter Kolmees van D66, gehoorde Marcel Bril in Den Haag. Intussen in Brussel, daar komen de regeringsleiders van de EU aan voor de cruciale eurotop... die een oplossing moeten opleveren voor de eurocrisis. Onder hen premier Mark Rutte, die het belang van deze top uitlegt. Vandaag gaat over de munt in uw mijn portemonnee. Het gaat dus over ja, onze banen, over onze pensioenen, over onze spaargeld, over de belangen van heel veel Nederlanders. Dus het is een belangrijke vergadering. De Duitsers en de Fransen hebben nu een voorstel. Hoe ziet dat eruit? Het is niet aan mij nu om daarover mededelingen te doen. Uh, dat uh, wordt allemaal uh, bekend in de loop van de dag. Het is natuurlijk altijd belangrijk uh, dat de Frans-Duitse as uh, goed functioneert. Dus het feit dat er zo'n voorstel ligt is op zichzelf natuurlijk altijd een goede zaak. Is dat een voorstel waar Nederland mee uit de voeten kan? Ik ga u aan het einde van de vergadering alles, uh, alles berichten uh, wat er vandaag gebeurd is. Helaas kan ik daar verder nu nog niks over, uh, over zeggen. Uh, er zijn de laatste dagen natuurlijk contacten geweest. Uh, maar niet te min uh, hecht ik eraan daar pas iets over te zeggen na afloop. Mark Rutte in gesprek met correspondent Joris van Poppel. Joris, dat was premier Mark Rutte. Zijn er ook al andere reacties op het Duits-Franse akkoord? Ja, de reacties zijn mager. Maar niemand wil eigenlijk iets heel groots zeggen hier bij binnenkomst. Behalve de... Premier van Luxemburg, de heer Juncker, is dat voorzitter van de Eurogroep, niet onbelangrijk. Die zegt dat er wel een vorm van participatie van banken zal komen. En dat is belangrijk nieuws voor Nederland, want dat was een belangrijke eis die Nederland had gesteld natuurlijk. Ondertussen zijn er bronnen bij de Duitse regering in Berlijn. Die zeggen dat ook de Europese Centrale Bank daarmee akkoord zou zijn. De vraag is natuurlijk, komt er vandaag nog een oplossing? Gaan de regeringsleiders ze vandaag uitkomen? Rutte wou dat bij binnenkomst niet zeggen. Hij wilde de discussie niet hypothekeren, hypothekeren zei hij, met, uh, uh, door, door dat al te zeggen. Uh, de Duitse bondskanselier Merkel bij binnenkomst... die waarschuwde voor te hoge verwachtingen. Die zegt dat ze hoopt dat er belangrijke stappen worden genomen. Wederom de Duitse, uh, sorry, de Luxemburgse... Premier Jonker is iets optimistischer. Die zegt, uh, we moeten er vandaag uitkomen. Want anders staan we hier over twee weken weer. En dat moeten we koste wat kost vermijden. Joris van Poppel uh, vanuit Brussel. Ja, hoe reageren de financiële markten op de berichten... en mogelijke oplossingen voor de hulp aan Griekenland? Dat is de vraag nu uh, gesteld aan financiële redacteur André Mijnema. Ja, want uh, je zou kunnen zeggen... hoe reageren aandelenbeurzen, obligatiemarkten en valutamarkten op de ontwikkelingen daar in Brussel... Aandelenmarkten zijn afwachtend begonnen. Kleine plusjes en minnetjes. Dunne handel man is nogal afwachtend. Eind van de ochtend zagen we wel rode cijfers schijnen op de borden. Hadden het te maken niet alleen maar met uh, vrees voor eventuele. Banken die worden aangeslagen en dus banken die moeten gaan meebetalen aan de crisis. En dus zie je dus bankaandelen als ING en Egon lager staan, 2 tot 3 procent. Eh, maar ook eh, zorgen over de grondstofprijzen die dalen. Want de wereld is natuurlijk groter dan alleen maar Europa. Want olie, staal en koperprijzen lopen iets terug. En dus ook de aandelen van bedrijven die daarmee te maken hebben. Rondom de eurotop is het vooral eerst zien en dan geloven. Eh, je ziet wel lagere rentes op de obligatiemarkten. De euro die houdt keurig stand op 1,41 eh, dollar. 41, maar de vraag is natuurlijk van wat gaat er gebeuren, wat zijn de voorwaarden, hoeveel gaat het de banken kosten en kosten waarvan en dergelijke meer. Maar het belangrijkste is vooral dat er een oplossing komt... die en houdbaar is, en overtuigend, en afdoende voor de markten. Want zoals de, de net ook weer gezegd, ja, anders sta je nog twee weken daar weer. De onrust en twijfel op de markt moet worden weggenomen. Afwachten dus. Dankjewel, André Meijner. Maar tot zover onze berichtgeving. Het EOS Journaal met Ewout de Jong uit Brussel. Het Maastad Ziekenhuis in Rotterdam. Dat staat onder verscherpt toezicht van de inspectie Gezondheidszorg. Maar van de patiëntenstop is nog geen sprake. Vanmiddag om vier uur houdt het ziekenhuis een persconferentie. Wellicht krijgen we dan meer informatie hierover. We spreken erover met Joep Nabbe van de patiëntenraad van het Maastad Ziekenhuis. Goedemiddag, meneer Nabbe. Goedemiddag, meneer de Jong. Bent u ook voor een uh, patiëntenstop? Nee. Nee. En waarom niet? Waarom wel? Dat, uh, dat uh, wo wordt gesuggereerd. U spreekt namens de patiënten van het ziekenhuis. Is uh, de bezorgdheid onder uw patiënten geld? Dat is er zeker, ja. Want het uh, is natuurlijk toch niet niks wat er uh, zo uh, op het ogenblik zich afspeelt. Uh, dus ja, het is natuurlijk wel dat een hele hoop uh, patiënten zich ongerust zullen maken over hoe het uh, er aan toe gaat in het Maasnaat ziekenhuis. Ja. Maar ja, goed, er is een hoop. Uh, uh, gekomen hè, wat uh, onrust heeft opgeroepen... en wat niet altijd uh, aanleiding had hoeven zijn voor onrust. Ja, hoe vindt u dat, uh, dat het uh, Maastad ziekenhuis momenteel handelt? Ja, op het gebied van uh, het geruststellen van de patiënten... vind ik wel hè, dat ze uh, toch beter hun best uh, kunnen doen. Uh, het is uh, dat er uh, ja, wel publiciteit plaatsvindt. Maar die publiciteit is uh, dan toch ook uh, vooral defensief... van... Uh, ja, ze liggen natuurlijk nogal onder vuur van jullie. En eh, dan is het eigenlijk eh, dat je hier meer aan het verdedigen bent dan aan het uitleggen. En dat is natuurlijk niet iets waar men op zit te wachten. Goed. Uh, afwachten vanmiddag uh, wat er wordt gezegd op de persconferentie van het ziekenhuis. Um, we spreken u vanmiddag, uh, of uh, u spreekt uh, vanmiddag wellicht nog in stand.nl. Daar is in ieder geval meer aandacht voor het Maastad ziekenhuis. Um, Inmiddels zie ik hier dat er 70 besmettingen zijn en 25 mensen zijn overleden. Uh, daar weet u ook van? Ja, zeker, ja. Maar ja, dat is ook weer zoiets. Hè. Kijk, uh, er wordt dus uh, uh, gesuggereerd met zulke uitingen... Hè, dat uh, die mensen zijn overleden hè, door die besmetting. Ja. En maar uh, uh, of die mensen zijn overleden door, door die besmetting, wordt nu onderzocht. Uh, en die mensen die zijn dikwijls in het ziekenhuis ingekomen met uh, ernstige kwalen... En als je dan aan een ernstige kwaal overlijdt en die besmetting ook hebt, hè, dan kan het zo zijn dat die besmetting er verder niks mee te maken heeft. Ja. En maar eh, al die sterfgevallen, hè, die worden onderzocht hè, door een onafhankelijke deskundige van buiten het ziekenhuis. Hè, die rapporteert daar in september over. Als in september blijkt hè, dat het grootste gedeelte van die mensen zou zijn overleden hè, door die besmetting, dan hebben we natuurlijk een heel groot probleem. Hè, dan, eh, uit ik me heel anders dan ik me nu zou uiten. Ja. Maar nu dat allemaal nog niet duidelijk is, vind ik het voorbarig om te zeggen... er zijn zoveel besmettingen en er zijn zoveel mensen overleden. Dat, dat zijn relaties die er nu gelegd worden en die ja. op het ogenblik niet zo gelegd kunnen worden. Dat is duidelijk. Dank u wel voor uw uiteenzetting, Joep Nammer van de Patiëntenraad van het Maastad Ziekenhuis. En vanmiddag straks in stand.nl meer aandacht voor het Maastad Ziekenhuis.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 Op Kennedy Space Center is de laatste vlucht met een Space Shuttle tot een einde gekomen. De Atlantis landde een paar minuten geleden op de basis in Florida en dat klonk zo. Nosegear touchdown. Having fired the imagination of a generation, a ship like no other, its place in history secured. The Space Shuttle pulls into port for the last time. Its voyage at an end. De laatste landing van een space shuttle. En met het pensioen van de Atlantis en eerder al van de Discovery en Endeavour komt er een einde aan 30 jaar space shuttles. Samen hebben ze 135 ruimtemissies uitgevoerd. Het duurt nog zeker vijf jaar voor de space shuttle een opvolger heeft. Voor ruimtereizen zijn de Amerikanen voorlopig afhankelijk van Soyuz-raketten uit Rusland. De Atlantis wordt nu tentoongesteld op de lanceerbasis Cape Canaveral. Sport. De Ronde van Frankrijk zijn de renners begonnen aan de tweede Alpen-etappe. 200 kilometer met aankomst op de Galibier. Gio Lippens gaat Thomas Vuclair vandaag zijn gele trui inleveren, denk je? Ja, ik denk het wel. Als het vandaag niet gebeurt, ja, wanneer moet het wel gebeuren? Maar we roepen dat al een aantal dagen hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar vandaag de aankomst op de Galibier. We hebben een klassieke aankomst, een, een loodzware aankomst. De, de adem wordt je hier benomen, want we zitten op ruim 2600 meter hoogte. En ik kan ik kan me niet voorstellen dat Thomas Verclair uh, zijn gele trui na vandaag nog behoudt. Zeker met die kleine voorsprong die hij heeft op de concurrentie. Ja, de strijd lijkt ontbrand. Uh, uh, gisteren was, werd er ook al ontzettend hard gereden. Uh, maar wat denk je, de strijd om de ijtzegen, gaat dat uh, vandaag uh, ontbranden... of uh, zullen ze wachten tot morgen als ze naar ALBUS gaan? Nou, ik denk het niet, hoor. Ik denk dat uh, met name Alberto Contador... die weet dat hij toch zeker anderhalve minuut moet goedmaken... op uh, de verzamelde concurrentie. En dan heb ik het niet over Thomas Verclair, die daar nog een minuutje voor staat... maar met name op Evans, op de broertjes Schlek, uh, noem ze allemaal maar op. Ja, die zal moeten aanvallen. En ik kan me voorstellen dat hij er wanhopig van wordt... Uh, maar het is wel iemand met, uh, met leeuwenmoed en die het... Iedere keer maar weer blijft uh, proberen. En de etappe van vandaag leent zich daar uitstekend voor. Want we gaan natuurlijk eerst die Col Daniel over. Nou, daar zitten we inmiddels boven de 2700 meter. Dan de Col du Sauard boven de 2300 meter. En dan uiteindelijk nog eens een keer de Galibier op. Uh, dat is dan weer boven de 2600 meter. Dus dit zijn echt wel Cols waar je het verschil kunt maken. En uh, het zal moeten gebeuren. Eén nadeel heeft hij. Dat is als hij vroeg aanvalt. Dan moet hij, voordat hij de Galibier op, moet hij vanuit Briançon de Lotaret oprijden. Dan staat de wind pal Zoals bijna altijd, zeggen de kenners dan. Maar uh, dat zal heel erg lastig worden voor een uh, eenling om daar weg te blijven. Dus als hij in een groepje zit, dan heeft hij het goed. Als hij het alleen moet doen, dan heeft hij het echt heel zwaar. Oké, okay, uh, meer over de Tour de France uh, later uh, vanmiddag op Radio 1. Dankjewel, Geo de hoofdpunten van het nieuws. Minister De Jager praat de Tweede Kamer bij... over de stand van zaken rond de Griekse schuldencrisis. In Brussel beginnen de Europese regeringsleiders... aan een cruciale top over de eurocrisis. En op Kennedy Space Center in Florida... is een eind gekomen aan het Space Shuttle-programma. Het ruimteveer Atlantis landde daar enkele minuten geleden... na zijn laatste reis naar het ruimtestation ISS. Dit was het NOS Journaal. Zometeen de NCRV met lunch.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 Het is Radio 1 NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. Wie gaat er toch schuil achter die illustere namen op Twitter? Deze zomer zenden we portretjes uit van de mensen achter die Twitter-accounts. Met veel volgers. Vandaag Finex-vrouwtje. In het Mediaforum presentatrice Katrien Kijl en taalkenner Jan Kuitenbrouwer. En het gaat onder meer over de beslissing van de tros om de kinderprogramma's te schrappen. Dat heeft te maken met de strenge commercieregeltjes. waaraan een publieke omroep zich moet houden. Het betekent dat de kids voortaan programma's zoals het onvolprezen Biba Boerderij moeten missen. Welkom op de Biba Boerderij. Wie heeft er zin in een lekkere zoen? Jij. De hoogste score in de Nationale Nieuwsquiz is nu 88. De kandidaat van vandaag komt uit Zaandam en heet Rob Dekker. En we kunnen trouwens nog nieuwe kandidaten gebruiken. Het is heel makkelijk. U meldt u gewoon via een mailtje. Uh, dat kan naar nationale Nieuwsquiz@ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het nieuws van vandaag. De Tros schrapt dus 80% van de kinderprogramma's die ze uitzenden. Het is een reactie op boetes die de Tros vanwege sponsoring heeft gekregen van het Commissariaat voor de Media. Madeleine de Kok-Buning is van dat commissariaat. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is uw reactie op de aankondiging van de tros? Uh, ja, nou, allereerst is denk ik heel belangrijk om te zien wat er echt aan de hand is hier. Um, uitgangspunt is de non-commercialiteit van de publieke omroep, zoals die al sinds jaren en dag in onze mediawet staat. He, de publieke omroep is een publieke en geen commerciële omroep, dus hij gedraagt zich non commercieel En hij maakt zich niet uh, dienstbaar aan dienst door derden, dus hij levert... Uh, ...partijen in de markt geen concurrentievoordelen op. En de Tros houdt zich niet aan die regels? Nou, de, de, dat vonden wij en dat vinden wij. En de rechtbank heeft dat deel ook bekrachtigd. Die zegt, ja, de Tros heeft het dienstbaarheidsverbod overtreden... ...met het programma Biba Boerderij. En daarvoor heeft het commissariaat ten rechte een, een boete opgelegd. Ja, de Tros zegt trouwens, hè, vanmorgen een interview met Peter Kuipers... ...de directeur van de Tros in de volksstand. ...die zegt, de rechter heeft ons juist gelijk gegeven, de Tros. Uh, het was geen vooropgezet plan, er was geen sprake van sponsoring. Ja, ik leg dat graag uit. Uh, de, het ging om twee uh, aspecten. Dienstbaarheidsverbod, nou ja, daar hebben we van de rechter ook gelijk, eigenlijk Die vonden dat, dat we dat terecht uitleggen. Dat houdt in dat de supermarkten. Nee, dat houdt even, dat houdt in dat de supermarketen die bij dat programma betrokken is, C1000 is dat in dit geval, dat die uh, de winst maakt uh, door zich in, in dat programma door producten aan te prijzen. Nou, zeg maar, wat je eigenlijk zag in dat kinderprogramma, is dat het merk van uh, uh, de Biba Boerderij werd geladen, en dat was een merk dat uh, ook op allerlei producten sierden van onder meer en vooral uh, supermarktketen C1000. Nou, daarvan zeggen wij, daar is sprake van het overtreden van dat dienstbaarheidsverbod, hè, het, voor, het geven van concurrentievoordeel van de, aan de ene omroep, mm. uh, door een omroep aan het ene ja. supermarktbedrijf en niet aan het andere. Nou, daar is de daar publieke omroep niet toe op aarde, dus dat mag gewoon niet. Dus de rechter volgt dat en ook in allerlei andere zaken op dat gebied ook regelmatig ten opzichte van de tros. Helaas uh, heeft de rechter dat bevestigd. Ja. Nou, dat is niet best, dat dat is uh, niet de bedoeling. Een ander aspect uh, is het sponsorverbod. Het ging over twee aspecten in die Biba-boerderij. En in het sponsorverbod uh, ja, bleek het zo te zijn dat dat programma vrijwel gratis tot stand is gebracht. En wij hebben door de mediawet te lezen en de achterliggende rechtsgeschiedenis... Uh, gemeenten moeten uh, zeggen dat er sprake is van een overtreding van het sponsorverbod. Want uh, letterlijk staat er in de wet je moet een financiële bijdrage geven voordat er sprake is van sponsoring. Maar wij vonden het vrijwel gratis leven van een programma ook een financiële bijdrage. En daar denkt de recht dan iets anders over. Ja. Nou, wij overwegen of we hierover in beroep gaan... bij de rechter, ja. um, de hoge rechter, dat is de Raad van State. Ja. Nou, zo, zoals u de regels nu uitlegt, uh, ja, klinkt het heel duidelijk. Uh, de directeur van de TROS, die betwist dat... Hè, en hij voelt zich ook wel gesteund door de publieke omroep... dus de overkoepelende NPO. Want die hebben u ook al eens gevraagd... om die regels nog eens een keer heel duidelijk op te schrijven. Ja, uh, die regels staan heel duidelijk in de wet. Uh, wat we ook doen is, dat hebben we recent ook weer gedaan... expert expertmeetings, dan nodigen we alle om juristen en alle betrokkenen uit... om nog eens een keer van ons te komen horen... hoe die regels in elkaar zitten. Dus daar is eigenlijk geen onduidelijkheid over. Hè? Maar goed, je kan iets um, uh, uh, willen begrijpen... of uh, iets begrijpen. En We hebben het gevoel dat hier ook sprake is van dat het gewoon... Ja, het is natuurlijk lastig dat non-commercialiteitsbeginsel... maar het is een dusdanige hm. kern van het bestel... dat we daar uh, ja, het heel erg veel belang aan hechten. Met name als het om kinderprogramma's uh, zijn. Ja. Want die moeten schoon. En dat geldt ook wat betreft sponsoring. Hè. Daar is ook helemaal geen discussie over. Uh, je mag kinderprogramma's gewoon niet sponsoren. Alleen is de vraag in welke gevallen is er nou sprake van sponsoring of niet. Ja. En nu is het wel het gevolg dat de tros dus helemaal stopt met die kinderprogramma's. Wilt u dat op uw geweten hebben? Nou, dat hebben wij niet op ons geweten. Dat is helemaal aan de tros om die beslissing te nemen. Uh, als de tros zelf het gevoel heeft dat ze zonder de regels te overtreden... niet kinderprogramma's meer uh, kunnen laten uitzenden... dan is dat helemaal aan de tros zelf. Goed, dank u wel voor uw toelichting, Marlijne de Kok-Buning van het Commissariaat voor de Media. Het gaat goed met de reclamebestedingen rond tv-programma's. Het afgelopen kwartaal is er ruim 250 miljoen euro uitgegeven. Dat is een record. Opvallend, want in dezelfde periode vorig jaar was het WK voetbal, waar traditioneel veel reclames omheen worden verkocht. De toename lijkt vooral te komen doordat steeds meer bedrijven op tv adverteren. In vergelijking met vorig jaar zijn er 30% meer merken te zien in de reclameblokken. Een rechter in Ecuador heeft de krant El Universo een, bot, een boete opgelegd van 40 miljoen dollar. De krant die op de hand van de oppositie is, heeft zich volgens de rechter schuldig gemaakt aan smaad aan het adres van president Correa, Die is in verschillende artikelen onder meer dictator genoemd. El Universo bood eerst een rectificatie aan, maar de president accepteerde dat aanbod niet en eist nu geld. Gisteravond was de opvallendste kijkcijferhit, de natuurserie Live van David Attenborough... waarvan de eerste uitzending bij de EO te zien was. 1,2 miljoen mensen hebben gekeken. En daarmee was het na het 8 uur journaal in Hart van Nederland... het best bekeken programma van de woensdagavond. Linda de Mol gaat weer een tv-programma in Duitsland presenteren. The Winner Is is een talentenjacht waarbij deelnemers niet strijden om eeuwige roem... maar om een geldprijs van 1 miljoen euro... Broer John de Mol heeft het programma bedacht... en hij wordt, zoals u weet, mede-eigenaar van SBS. En eerder noemde hij, de winner is... al is een uitstekend format voor SBS. Die zender heeft te kampen met dalende kijkcijfers. De grote vraag in Hilversum is nu... of Linda de Mol de overstap van RTL naar SBS gaat maken... met dit programma misschien. Linda, in het Duiks, Duits klinkt trouwens zo. Ach, zeer, zeer schön ja gezakt, Alex... Van een gewisse moment aan kon ik dich vast denken, hè? Ja, zoveel toeval gibt's ja niet, hè? Ja, Linda de Mol maakte in de jaren negentig furoren bij de Oosterburen met Traumhochzeit. Dat is de Duitse versie van Love Letters. Volgend jaar verschijnt er een nieuwe Glossy met de onheilspellende titel Apocalypse. Het einde van de wereld. Maker is Mark Mulders. Goedemiddag. Goedemiddag. Een paar maanden geleden was er in Amerika een man die voorspelde dat de wereld op 21 mei zou vergaan. Dat is niet gebeurd. Heeft dat soort scenario's iets te maken met dit blad? Uh, nou, het heeft er niet zin mee te maken dat we natuurlijk in een hele verontrustende, verwarrende en ook wat kale wereld uh, leven op dit moment. Kale tijden, zonder symboliek, zonder liturgie, zonder veel liefde. Tijden waarin ook veel mensen elkaar uh, denken te moeten ophitsen en uh, te moeten wegwijzen of afwijzen. En uh, de Apocalypse is denk ik niet zozeer uh, de voorspelde... Het voorspelde einde van de wereld, maar wel de transitie naar een betere wereld, denk ik. Maar daarvoor is er natuurlijk wel veel onrust. Ja, wanneer is dat moment dan, van die transitie ja. naar die betere wereld? Die is al aan de hand, die is al aan de gang, denk ik. Uh, dus je ziet de, de turbulentie in het Midden-Oosten, uh, gisteren is er weer een oorlogsmisdadig opgepakt. Uh, dat zijn natuurlijk positieve uh, zaken. Het is niet echt een datum te noemen, begrijp ik. Nou, de Maya-kalender hebben natuurlijk gezegd 21 december volgend jaar. Kijk aan. En Daarom dachten wij, als wij dan de klossie in januari maken en dan... Dus uh, de hele tekst van de Apocalypse uh, is te lezen. En die moet bij wijze spreken in Albert Heijn liggen. Maar die moet natuurlijk opgepimpt zijn. Uh, je kunt het misschien een beetje vergelijken met uh, het stripverhaal uh, Lang geleden over de avond van Gerard Reven. Mm -hmm. uh, je maakt een, uh, ja, een glossy vorm, een hippervorm, een opgepimpte vorm. Waarin wel, dus wel degelijk de prachtige tekst woord voor woord te lezen is. Maar waarin niet zozeer de illustraties zijn van het uh, tweesnijdend zwaard. of uh, de draak met de zeven koppen die Maria en uh, Kindje belaagt. Maar dat heb ik meer uh, vertaald in um, eigenlijk het collagevorm en het fotograferen van bloemen. En je kunt een bloem in volle naad fotograferen tegen het tegenlicht. Dan heb je bijna een hemels Jeruzalem. Het goede einde van de apocalyps. Ja. Maar je kunt natuurlijk ook een bekje in het blaadje scheuren. Dan heb je een eng beestje. Ja, dan heb je de draak. Ja, ja, ja. Het klinkt allemaal heel christelijk. Ja, maar dat is mijn roots natuurlijk, dus uh, daar werk ik van vandaan, ja. Dus de, bij de Bijbel is het uitgangspunt voor de glossie? Ja, ja, het is echt uh, de openbare tekst uh, in de Bijbel, ja, de, maar ja. natuurlijk ook in de islam. En uiteindelijk is het natuurlijk een heel universeel verhaal, uh, wat behoort tot de universele religies. Ja. U, en... u, bent, u bent in het dagelijks leven kunstenaar, hè? Ja. Gaat u zelf nou ook schrijven of gaat u inderdaad nou alleen maar knippen en plakken uit de Bijbel? Nou, nee, knippen en plakken uit de natuur, kun je beter zeggen. Dus ik gebruik nogmaals de iris in tegenlicht als een prachtig beeld van... het komt allemaal goed, jongens. En ik kan er een eng beetje van maken. En dan hebben we de duivel geïllustreerd. Dus, uh, maar, dat om de letterlijke tekst heen. Ja, ik snap En daarnaast het. is er alleen nog een, bijlage, een bijdrage sorry, van hoe de Jong, de schrijver Hoek oh. de Jong. Kijk aan, in, in januari verschijnt het eerste nummer, hè? Ja. Apocalypse heet Apocalypse. het. Goed zo, dank u voor de uitleg. Mark ja, Mulders. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Terwijl in de bioscoop het ene en na het andere record wordt gebroken... nu de laatste Harry Potter film draait... is het vandaag precies vier jaar geleden... dat het laatste deel van de boeken over de tovenaarsleerling verscheen. Dit leidde tot hysterische situaties bij de die-hard-fans... en een uitgebreide reportage in het 8-uur-journaal. Den Haag, afgelopen nacht. Enkele minuten voor het magische moment. Hier is zo lang naar uitgekeken. Eindelijk een antwoord op de vraag, hoe loopt het af met Harry Potter? Niet alleen wachten in Den Haag, maar in de hele wereld. En ook nog eens op exact hetzelfde tijdstip. Want alle landen moesten wachten tot in Londen de klok 12 uur sloeg. In Nederland geen hysterische taferelen. In Den Haag was het geduldig naar binnen schuifelen. En dan langs Potter-personages op weg naar de voorste linies. Ondertussen in Londen draagt de schepper van Harry Potter voor het eigen werk. De twee een paar in de Schrijfster J.K. Rowling is tegenwoordig de rijkste vrouw in Engeland... na het verkopen van 400 miljoen exemplaren van de zeven... in geheel of gedeeltelijk uh, 65 talen vertaalde boeken... die in elkaar ruim 8 miljard dollar hebben opgebracht. 12 februari 2011 werd bekendgemaakt... dat er een tv-film gemaakt wordt over het leven van Rowling. Titel is Strange Magic. Lunch met Jurgen van den Berg. Gewone mensen, niet bekend of beroemd... die toch dagelijks duizenden mensen aan zich weten te binden. Op Twitter wel te verstaan. In de zomer zoekt Lunch deze Twitter-iconen op... en kijkt wie de schuilgaan achter hun virtuele alter-ego's. Luister vandaag naar het Finex-vrouwtje. Ik heet Marieke Dubbelman en mijn Twitternaam is Finex-vrouwtje. Schrijvende huisvrouw en op sommige dagen huisvrouwende schrijfster. Twitteren doe ik overal. Dat is het fijne. Je kunt het ook overal doen. Je kunt het op de wc doen, je kunt het op de trap doen, je kunt het in bed doen. Maar niet te vaak in bed, want dat is niet gezellig voor je partner. Ik twitter nu ruim een jaar. Ik ben ermee begonnen uh, puur uit nieuwsgierigheid. Ik had wel tegen mezelf gezegd, je mag gaan twitteren... maar dan moet je een ander social media ding sluiten. Toen heb ik mijn huis-account gesloten. Ik heb een paar honderd vrienden gedumpt. En toen uh, ben ik gaan twitteren en ik ben er eigenlijk niet meer mee opgehouden. Misschien was het echt vrij rustig, 100, 200 mensen, niet veel meer. Maar het bleef maar groeien. En uh, ja, waarom groeit het? Ik denk dat ik wel grappig ben. En omdat ik ook altijd heel erg als insteek neem, gedeelde smart is half smart. Over zeg maar de worstelingen des levens van een moeder met drie kinderen in nieuwbouwwijken. Uh, ja, dat vinden mensen fijn. Een soort leedvermaak ook, denk ik. Omdat het voor veel mensen toch de ergste nachtmerrie is uh, die ze hebben. Om maar een voorbeeldje te geven, vanochtend kwam ik thuis, ik had boodschappen gedaan en het regende en het was heel erg zagrijnig en uh, toen donderde mijn fiets hier om en ik had een hele lekkere pot mayonaise gekocht en die stuitte er zo uit het mandje, keihard op de tegels hier. En toen was die pot nog heel, moest ik echt zo om lachen. En dan kan je twitteren, mijn fiets is omgevallen, ja daar is niks aan, maar als je het beschrijft van mijn fiets valt om en het regent, maar mayonaise was gewoon nog heel, ja, weet je mensen snappen dat. Nou ja, als Twitter niet zou bestaan, dan zou ik bijvoorbeeld nu geen boek hebben geschreven. Op een gegeven moment werd ik gevolgd door een uitgeverij in Amsterdam, door een redacteur, Jelte Nieuwenhuis. En die stuurde mij op een dag een berichtje van, joh, zou je niet een boek willen schrijven? Want ik ja, vind het toch wel erg grappig zoals je schrijft. Als Twitter er niet was geweest, dan weet ik niet hoe ik Jelte had kunnen ontmoeten. Dan had ik in Amsterdam in de ja, juiste kroeg moeten komen. Door Twitter komen er allerlei dingen op mijn pad. Dingen die ik helemaal niet gepland heb. Dingen die ik niet bedacht heb, en dan ja. gebeuren ze gewoon. Ja, dus dat is heel, heel gek. My... Televisie kijken ze ook verslavend. Dat is niet iets waar mensen nog bij stilstaan, dat ze daaraan verslaafd zijn. Hè? Ik krijg daar wel opmerkingen over. Nou, twitter je toch veel of uh, zit je weer te twitteren vanavond? Ik denk, ja, de heroïneverslaving is veel erger. Finex-vrouwtje, Marike Dubbelman dus. Andere Twitter-iconen volgen later nog deze zomer. Dus hou gewoon de radio op 1. Ze komen allemaal voorbij. Zometeen het mediaforum. Dat doen we met Katrien uh, Kel en met Jan Kuitenbrouwer. Nu eerst Ewout de Jong. Radio 1. Het NOS-journaal. Minister De Jager is positief gestemd over de eurotop van vanmiddag in Brussel... over de schuldencrisis in Griekenland. In de Tweede Kamer zei hij dat Frankrijk een beweging heeft gemaakt en nu net als Duitsland vindt dat de banken en andere financiële instellingen substantieel mee moeten betalen aan een nieuw noodplan voor Griekenland. De drie leidinggevenden van Chemiepark die worden verdacht van brandstichting blijven op vrije voeten. Het beroep van het OM is afgewezen door de rechtbank in Breda. Die werden eind vorige maand opgepakt voor betrokkenheid bij de grote brand in Moerdijk in januari. Eerst luidde de beschuldiging illegale opstaf, opslag van gevaarlijke stoffen. Later kwam daar de verdenking van opzettelijke brandstichting bij. Ze werden na een dag vrijgelaten vanwege te weinig bewijs. Op Kennedy Space Center is de laatste vlucht met een space shuttle tot een einde gekomen. De Atlantis landde iets voor 12 uur. Met het pensioen van de Atlantis en eerder al van de Discovery en de Endeavour... komt er een eind aan 30 jaar space shuttle. Ze duurt nog zeker vijf jaar voor het ruimteveer een opvolger heeft. En het graf van Nazi-kopstuk Rudolf Hess in de Duitse Windsiedel is vannacht geruimd. Het kerkbestuur wilde de grafconcessie niet verlengen... hoewel de familie dat wel had gevraagd. Hess ligt sinds eind jaren tachtig in Windsiedel... en sindsdien is zijn graf een bedevaartswoord voor neonazies. En dat is het nieuws op dit moment. Het weerbericht van Weeronline. In het noordoosten wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. In het zuiden en westen is wat minder ruimte voor de zon... en op een aantal plaatsen komt ook een onweersbui voor... Vanmiddag maakt vooral het midden en zuiden kans op een onweersbui. In het noorden blijft het waarschijnlijk droog. De wind rijdt langzaam naar het noorden en is zwak tot matig van kracht. Daarbij komt de middagtemperatuur uit tussen 18 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten. Vanavond verdwijnen de buien langzaam, maar ook vannacht kan in het zuiden plaatselijk nog een beetje neerslag vallen. Morgen is er in de kustprovincies ruimte voor wat zon. In het binnenland ontstaan veel stapelwolken en ook een enkele bui. Bij een matige noordwestenwind wordt het dan 17 graden in het noorden... tot lokaal 20 graden in Limburg. Dit is Radio 1. Lunch. Nou, het dat mediaforum. Wordt, dat wordt een leuk mediaforum, want we hebben twee kandidaten... die uh, allebei hun oren een beetje dicht hebben zitten. Dus... <lacht> lekker is dat, Katrien ja. Kel, welkom. Goedemiddag. <lacht> maar twee oren tussen ons. Ja, gaat het, gaat het heel goed. <laughs> en Jan Kuitenbrouwer is er ook. Uh, laten we even eerst hebben over die, die Tros kinderprogramma's. We hebben net uh, iemand van het commissariaat voor de media erover gehoord. Uh, vanmorgen groot verhaal met de uh, directeur van de Tros, uh, Peter Kuipers in de Volkskrant. Uh, die Tros die wil dus 80% die kinderprogramma's schrappen. De aanleiding is de zoveelste boete die ze hebben gekregen van het commissariaat voor de media. Vanwege ongeoorloofde banden met de uh, commercie. Um, is dit een manier om onder die boetes uit te komen? Nou, dat, dat, dat lijkt me niet. Ik bedoel, ze hebben natuurlijk als uh, omroep gewoon een plicht om bepaalde programma's te maken. Dus dat uh, zal nog even een dingetje worden, denk ik zo. Maar ik kan me wel voorstellen dat er enige verwarring is over wat er nou wel en niet mag. Toevallig in het geval wat de mevrouw van het commissariaat van de media noemde hè, over die C1000-affaire... Dat, uh, dat, dat allerlei producten in een kinderprogramma... alleen bij C1000 worden verkocht, gekocht. En dat vervolgens de Tros daar een gratis programma van... maar ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. Dat is puur pure barteren. Dat is echt commercieel. Dus, maar er zijn wel dingen waarvan je denkt van... nou ja, hoe zit dat nou, weet je wel. Ik heb zelf ook eens een bekeuring gehad... toen ik bij de Tros werkte... Uh, ik maakte, uh, aan het eind van een talkshow had ik een, een, een, een leuk grapje, vond ik. en Mocht iemand uit een restaurant mocht dan een, uh, een hapje aan de gasten serveren. En dan noemden we natuurlijk het restaurant, zeg maar. Ja, ja. dat was toch wel mm -hmm. het minste wat je kon doen. Die mensen kwamen helemaal van in de studio. En dan uh, ja, kregen we, weet ik veel, iets van 30.000 euro bekeuring. Omdat we... Euh, restaurants hadden gepromoot. Nou ja, dat slaat toch echt helemaal nergens op. Ja, <laughs> dus ik, <vind> ik <coughs> bedoel, dat... Hè, snap je? Dat, dat, ze gaan wel een beetje... Jan, wat zou jij ja. doen als je directeur was van de Tros? Want hij zegt dus, nou, van ja, die regels we, zijn echt onduidelijk. Meer. We weten nu, we, we, we kennen nu de, de, de, de, de filosofie van uh, de Tros-televisie. Kunst omdat het moet en kinderprogramma's omdat het schuift. <laughs> <laughs> oh. <laughs> en zo gauw commissariaat van de media... Uh, zegt dat mag niet meer, dan stoppen ze met kinderprogramma's. Ja, ja. dat kunnen ze helemaal niet maken. Dat kan je niet dus, maken, nee. dat, maar dan, bedoel, dan, dan bevestig je dus in feite de verdenking. Dat het ging om geld. Hmm. Of dat je het aantrekkelijk vond om die programma's te maken. om andere redenen dan dat jij het belangrijk vindt dat ik moet ik nog wel even. Ik moet voor de tros opnemen dan, want dat is dan even mijn rol nu. Uh, die, die zeggen ook van de, de publieke omroep. Die heeft ook al eens een brief gestuurd naar het commissariaat van nou de eens uit ja. op, op een rijtje. Wat in nou de regels zijn? Ik is... vind ook dat de tros daar wel gelijk in heeft hoor. Echt waar. ik wil, en Als ik dan alleen maar van mijn eigen geval uitga. omdat ik gewoon niet zoveel andere gevallen ken. maar die zijn er dus blijkbaar. Ja, dan vind ik. het zou het ook wel handig zijn als er nou eens echte strakke regels kwamen. Ja, maar die zullen er nooit komen, want da daar is dat commissariaat voor. Want als er hele simpele, overzichtelijke regels waren, dan kon je dat commissariaat van de media ook afschaffen. Ik ken dat gebouw, dat staat hier vl vlakbij. Dat is een schitterend, schitterend gebouw. En het zit vol met, met, met, met ik weet niet hoeveel, er werken 100 of 200 mensen. Ja. En die zijn die hier de hele dag mee bezig? Ja. Ik denk dat je dat, dat commissariaat van de media eigenlijk gewoon... Dat gebouw moet je laten staan, maar daar moet je dan iets anders mee doen. Maar je moet het commissariaat van de media volgens mij gewoon opheffen. Nou ja, het is op zich ja, wel goed, goed om, het dat, dan, om dat te controleren. Wat is dan dus, nog het staat, verschil tussen commerciële wet, en... Dat moet de politie doen. Dat is gewoon ook ah, hetzelfde. Ja, het is niet nou druk genoeg met andere stitie. dingen. Dan moet daar weer een heel apart orgaan voor worden gecreëerd. Die daar... nou, Want dat, pure... hij... dat, gaat zich, dat gaat zijn eigen werk verschaffen. Het zit dan, er zitten daar, ik weet niet hoeveel, juristen. En wat is het gevolg? Want ik heb regelmatig te maken met, met de omhoog. Nou ja, jij, jij evenzeer. Een geweldige koudwatervrees aan de ene kant... van allerlei programmamakers. Je mag niet vier seconden citeren uit dit of dat programma. Ja, je, mag een, je moet altijd drie al, merken noemen. Al die regels aan de ene ja. kant. En aan de andere kant dus inderdaad... Uh, uh, mensen die daar dan met veel creativiteit nog een, de mazen in opzoeken en die dan vervolgens... Maar het is ook om, om, die, om die scheiding natuurlijk toch aan te houden. Want we zijn, we zijn publieke omroep en niet ja, commercieel. Ja, maar het gaat ook wel heel ja, ver. Nee. Want neem, neem nou een voorbeeld. Er is een heel leuk Nederlands bedrijf oh, dan moet ik twee alternatieven gaan bedenken. Maar oké, okay, ja. dat bedrijf heet Rituals. Nou, dat is opgericht door een Nederlandse jongen. Dat dus is op niet zicht... de Bodyshop en dus niet de Douglas. Dank je wel. Uh, van een man, ongelooflijk. <laughs> uh, <laughs> en um, dan zou je daar een verhaal over willen maken... maar dat doe je dan dus niet als programmamaker... omdat je denkt, ja, dat wordt één grote reclame-story. Nou, dat is toch belachelijk. Ja. Het is toch een heel leuk verhaal om dat te vertellen. Maar ja. nog even iets anders, want het is wel heel vaak... ook de tros die hier dan weer uh, op het matje wordt geroepen... Ik bedoel, ik Hoor daar weinig andere omroepen die. Nou, misschien ik... die zijn die daar iets uitgekienderen in, maar ik geloof dat het overal gebeurt ja. hoor. Ja. Wat ja ik, ik, ik, ik volg die, die, die, die berispingen en die boetes van de consar, ja niet, niet nauwgezet. Maar ze krijgen allemaal... En ah. eh, in zoveel tijd krijgen ze, krijgen ze wel een keer uh, een veeg uit de pan. Ja. En ja, ik bedoel, als ik dan die mevrouw net hoorde ook, die woordvoerder, die zegt dat ze dan speciale expert meetings gaan beleggen om m, met, met omroepjuristen om dat allemaal nog eens even al die finesses ver achter de komma exact van wat nu wel en wat nu niet. Weet je, ja, ik weet het niet hoor. Ik word daar heel erg moe van. Ja. Nou, goed. Uh, we kijken wel of die programma's inderdaad echt gaan verdwijnen of dat het echt een, een drukmiddel ook is een beetje misschien om toch naar de tot elkaar te komen, je weet het niet. Europa, het is die idee vandaag in Europa. Regeringsleiders komen straks bijeen, of sterker nog. Ja, ik denk dat ze nu zo langzamerhand uh, richting de vergaderzaal schuivelen. Economen uh, zitten op het vinkertouw en uh, die noemen het de laatste kans om de schuldencrisis te bezweren. Uh, Katharine, heb jij het idee dat uh, we voldoende in de gaten hebben... hoe ernstig het eigenlijk is? Nee, dat heb ik helemaal niet. Ik vind uh, dat we een beetje kollijnachtige houding aannemen. Weet je, vlak voor de Tweede Wereldoorlog zei... kolijn, gaat u maar rustig slapen, want er is niks aan de hand. En dat hebben we nu weer een beetje. Zo van, uh, nou ja, wij zijn Nederland en we willen gewoon de gulden terug... en dan <hums> komt het allemaal weer goed. Nou, dat is zo'n belachelijke gedachte. Ik denk dat als er iets met die euro gebeurt... dan gaat het ten koste van onze export. Wat toch een heel grote inkomstenbron is in Nederland. Gaat nu heel goed met onze werkgelegenheid. Het gaat gewoon waanzinnig veel banen kosten als dat misgaat. En uh, ik vind het jammer dat er in de publiciteit wordt gedaan alsof het alleen maar gaat om Griekenland wat zijn schulden niet betaalt. Dat is gewoon niet waar. Dus ja... Ik, uh, ik, vind het, nou, ik... ik vind het wel grappig, zoals jij de vraag daarnet formuleerde. Die zegt toch eigenlijk ook wel alweer iets over het onderwerp. Hebben we voldoende in de gaten hoe ernstig het eigenlijk is? Met andere woorden, jij hebt blijkbaar, bent blijkbaar van mening dat het heel erg ernstig is. En of wij daar. Ik praat ook maar naar, We weten niet nee, hoe maar dat ernstig dat is jou, dat het is. Dat is jouw taak, want dat heb je hier laatst ook uitgelegd. Dat jij die woorden, zoals eurocrisis in dit geval, dat ga jij helemaal ontleden. Ja, van, is maar, het wel echt een crisis? Dat is juist het probleem. We weten niet hoe ernstig het is. Het is net als met het weer. Economie ja. is als als het weer. En uh, weet je, er kan, uh, een, een, een, een depressie achter de Azoren, kan hier ineens voor uh, mooi weer zorgen of andersom. Uh, dus ik denk uh, uh, dat, dat, dat het enige wat je kan doen is. Uh, zoveel mogelijk overlezen en, en proberen een klein beetje nou. greep te krijgen... op, op het grotere geheel. Nou, Dat is dan maar... de volgende vraag. Is, is, dan, is, is er genoeg aanbod? Kunnen we, kunnen we genoeg beoordelen of het uh, een crisis is, of het ernstig is of niet? Nou, ik denk als de grote deskundigen dat al niet kunnen... Wie zijn wij dan om ja. dat te kunnen? Ik bedoel, ze zijn het overzicht blijkbaar volledig kwijt. Ik bedoel, de jager heeft dan geroepen van... Ah, die banken die moeten ook wat doen. Nou, dat klinkt natuurlijk allemaal vreselijk mm. uh, goed. Hè, want die, wij hebben geld gegeven aan de banken. En de banken moeten nu iets teruggeven. En dan gaat hij nu roepen... nadat hij uh, heeft gehoord dat Toppen... ja, Frankrijk heeft toch wel een beetje naar hem geluisterd? Dan denk ik. Ja, natuurlijk hallo, gaat hij he. weer politiek uh, gewin <laughs> uitslepen. <laughs> ja, ja. als nee, de jager het... zo belangrijk is. Ja, de, grap, de grap is volgens mij gewoon... dat. Dat dit soort. Uh, uh, er zitten heel veel oneigenlijke uh, psychologische en culturele factoren in dat, in de, in dat hele verhaal. Ik bedoel, zo'n in zo instelling als Moody's, hè, die dan op een gegeven moment zo'n rating afgeeft. Ze van die beoordelaars. Ja. En die zeggen dan: Oh, oh Amerika dreigt zijn triple status te verliezen. Uh, Dertig jaar geleden had nog nooit iemand van Moody's gehoord. En die bestonden toen wel, maar die opereerden toen veel meer op de achtergrond en in het verborgen. Dus het was veel meer een soort spel van vertrouwen. Maar nu ligt alles, in het kader van de transparantie, ligt alles meteen open en bloot. En, en sterker nog, daar wordt... Extra, aan, Er wordt heel hard aangewerkt om het zo mogelijk nog transparanter te maken. Met als gevolg dat we ons voortdurend allemaal een hoedje schrikken. En allerlei psychologische effecten daarvan vervolgens weer op de beurzen en, enzovoort. Dus ik, ik denk... Uh, Jan Kees de Jager heeft dat onlangs gezegd. En dat vond ik eigenlijk heel goed van de minister van financiën. Hij zei, zo, het is een weekje niet over uh, Griekenland en de euro. En ja, maar dan moet hij het dan ook wel hebben. volhouden. Ja, nou ja, vandaag vandaag is het een belangrijke dag. <laughs> ze zitten allemaal bij elkaar nu. En het schijnt dat uh, de belangrijkste spelers, uh, Frankrijk en Duitsland... dat ze het toch nu eens zijn geworden. Ja, de banken uh, nou, moeten dus een beetje meer gaan betalen. Ja, ja. ik vind ja. dat overigens... Op, voor zover ik dat dan... En dat is dan eigenlijk puur ja. gewoon, dan praat ik als, als, als, als, als burger. Ik vind dat wel volkomen juist, want het zou ja. toch wel... De bloody limits zijn als de banken hier nou ook weer uit, uit gingen springen. Ja. Want dat is natuurlijk, als, als één ding duidelijk is, dan, wat ja, mij betreft. Wat er ook gebeurt, die banken springen altijd overal uit. Dat bankensysteem is verrot. <laughs> en daar moet iets aan gebeuren. En, en, en dit zou een eerste, kijk, als het, als het onaantrekkelijk wordt, het moet gewoon steeds onaantrekkelijker worden om bankier te zijn. Ja. Zodat u uiteindelijk alleen nog bij de idealisten overhaalt. de echte ja, ja, idealisten ja, ja. overhoudt. Dat is ook nog wel een beetje een illusie, misschien. Um, of dit nou goed of slecht nieuws is, het is in ieder geval nieuws. Uh, en dat haalt ook zeker de voorpagina's. Maar er staan veel meer dingen in de krant waarvan je nu denkt: uh, volgens mij is de zomer nu toch echt begonnen. Uh, wat hebben we even snel als uh, Swiffer. kleine oogsten? Uh, ja. Swiffer. Ik Swiffer dacht eerst inderdaad. dat het over het schoonmaakmiddel ging, maar dat mag je helemaal niet zeggen. Nee, dat ja, oh ja, mag ja, niet zeggen. We oh, moeten weer... nu ook nog eventjes een andere hond noemen: oververheerte ja, reizigers. Over het schoonmaakmiddel op Schiphol. ook: Omo en Andy en weet ik wat. Ja. Ja. Oververheerte ja. reizigers op Schiphol was een onderwerp vandaag. Die Kwiffer inderdaad, dat hondje. Uh, Wilders in zijn zwembroek, stond in het weekend. Uh, de bolle buikenbedevaart hebben we gezien. Dat stond in alle kranten. Wat vind je ervan van, Katharine? Ja, nou ja, het, het hoort erbij, hè? Kom tijd, hè? Zullen we <laughs> maar zeggen, toch? En uh, ach, weet je wat het is als je in het buitenland bent en je bent er met je hond en het is warm en die hond die ligt op apengapen en je leest dat iemand anders zijn hond kwijt is, dan denk je: oh, wat erg, wat gelukkig dat mij dat niet is overkomen. Ja, een beetje het effect van: uh, we leven mee, dat. Ja, er is al een SBS-ploeg in Lorette de Mar gesignaleerd. Oh ja. Het zal ook niet. Ja, maar de bolle die, die stond in alle kranten ook. Ik bedoel echt niet alleen maar in de Telegraaf, wat je dan altijd denkt. Maar. Ja, nee, maar dat is dus ook een zo, soort zo, zo zomerse folklore. Ja. En uh, daar is dan ruimte voor. Mannen vinden het blijkbaar erg leuk om vrouwen met buiken te fotograferen. Ja. Het is een oude traditie. De komkommertijd oh. als, als, als zodanig. <laughs> je zou wel, ik heb wel eens gedacht dat, dat je zou wel. Kijk, de media liggen ontzettend onder vuur. Als je kijkt naar die hele Murdoch-rel nou. uh, uh, in Engeland enzovoort. De, de media en de. De journalistiek en de banken... die zitten op dit moment dus echt in de het beklaagde bankje. In het ja. verdomhoekje. De media zou... die moeten dus aan hun goed wil gaan werken. Mm -hmm. Nou, de, een van de manieren waarop de media dat zouden kunnen doen... is door te zeggen... zomers, als er zoveel ruimte is, is er zo weinig nieuws... dan gaan wij iets moois doen voor de mensen. Dan gaan wij... Bijvoorbeeld ja. heel veel over Afrika berichten. Of heel veel over nou, gehandicapten. Ik weet niet of de mensen of heel het zo mooi vinden, hoor. Nou ja, maar dat je dus zegt... Dat je zegt van we gebruiken die ruimte voor een ideaal doel. Ja, in plaats ja, ja. van de bolle buikbrigade uh, mm. doen, we, uh, doen we iets moois. Ja. CNN nog, heeft dat ook gedaan op een gegeven moment. He. Die doet van die project Dat is PR, dat, dat weet ik wel. Dat zie ik ook wel. Mm. Maar het is wel goede PR. Ja. Uh, nog even, jij, je bent de enige vrouw aan tafel. Uh, <laughs> Wilders in Zwembroek. Heb je het gezien, die foto? Uh, ja. De weekend nee, ik hem... heb hem niet gezien. Nee, nee, oh, nee. hebben we hem niet hier? Nee, Jammer. Oh, jammer. Een rode, rode zwemboek had hij aan, volgens ja, mij. Ja, nou, heerlijk ja. toch? Ja. Maar wat, waarom, waarom mag die man die jezus wordt al voortdurend beveiligd en alles... En die ja, al maar nooit ik eens denk dat dat wel een teken is van zijn populariteit. Want als, als uh, de mensen dat niet zouden willen zien... zou die niet gepubliceerd worden. En dan moeten gewoon toegeven... dat de bladen daar een feilloos gevoel voor hebben. Ja. Ik, wil, ik denk uh, dat onze vriend van de SP... Die zal misschien ook wel ergens in zijn onderboek staan. Maar ja, die is toch niet zo populair. Roemer, nee. Nou, die is ook behoorlijk populair. Ja, maar, die maar, is wel, maar anders populair. Bij, bij, bij Wilde speelt toch ook wel iets mee psychologisch van. Dat je denkt, oh, wacht even. Die, dat is Die man die altijd in een Die zien we altijd alleen maar in een pak. Mm. En een pruik op. En, en we weten dat hij een kogelvrij vest uh, draagt, permanent. Mm. En dan is het toch wel extra... Uh, saillant, om, oh, kijk, om hem, hem naakt te zien of half uh, de naakt. Kop, de kop is ook Geert Wilders geniet van zijn vrijheid. Maar met wie, vraagteken? Want hij ligt ja, daar gaat... gaat het natuurlijk om. Hij ligt alleen in het, in het, in het zwembad. Oh, ja. Ja, dat, dat is, dat, is, dat, is dat, dat vast, dat hij alleen ik, is? Zijn nou, ja, vrouw zit met een boerka op, op Deze uitsnede, kunnen we misschien <laughs> iets verder nee. uitzoomen? Ja, je hebt gelijk. Ja. We, we, laat ons weer door deze foto... Uh, <laughs> het, is oh, het is geframed, <laughs> hoor. Is, het is leidem hier. geframed. Wie weet staan er wel inderdaad 20 mensen omheen. Ja, ik heb echt geen idee. Heeft hij het hartstikke leuk. daar? Volgende week, dat is voor het volgende week. Ja, ja, precies. Bedankt voor uh, jullie bijdrage aan okay. dit media, Katrien Keil en uh, Jan Kuitenbrauwen. Zometeen in de Nationale Nieuwsquiz Rob Dekker uit Zaandam. En deze man, die noemt zich Soul Oom in het Frans. Ben Loncle Soul. Uh, hij doet een liedje van The White Stripes. Seven Nation Army. I'm gonna find them seven nation army Couldn't know me back NOCJ Jazz, Ben Lonkel Soul en Seven Nation Army. In de studio is Rob Dekker aangeschoven. Hij is 64 jaar en komt uit Zaandam en gaat meedoen aan de nationale nieuwscus. Welkom. Dankjewel. U bent uh, geen onbekende hier, want u hebt al eens een keer eerder meegedaan in uh, 2009. Ja, dat, uh, of dat uh, precies, dat weet ik niet meer. Ja. Hoeveel maar. punten had u toen? Uh, laag. Laag, ergens in de 30, denk ja, ik. Ja, ja dat zou voor vandaag niet genoeg zijn. Want uh, 88 punten, dat is de kloppen scoren. En, nou ja, goed, dat is de uitdaging dan. Je eigen score verbeteren. Moeten er meer dan 35 zijn? Dat ga, daar ga ik voor. Ja, laten we dat gewoon doen. En u wilt, geloof ik, ook weer een nieuwe radio hebben. Hè? Want die ja, we hebben ja, ja. de altijd had het begeven. Ach ja. Erg, hè? Bende. Nee, dat is niet waar. Het zijn mooie radio's. Maar ja. Ik vond het een heel ja. leuk, uh, leuk idee. Ja. Nou goed, dan is dat de uitdaging. Die, die radio hebt u sowieso te pakken, want die krijgt u sowieso als prijspakket. Maar we willen graag ook 300 euro uitkeren. Ja. We beginnen met het bepalen van de nieuwsfactor. De Nationale Nieuwsquiz. Een levensgevaarlijke bacterie waard door het Maastad ziekenhuis in Rotterdam. Het ziekenhuis kampt al maanden met de bacterie... die direct of indirect aan 25 mensen het leven heeft gekost. Om precies te zijn gaat het om de OXA48 producerende Klebsiella bacterie. Uh, we vinden dat het ziekenhuis uh, onvoldoende vaart maakt met... Het treffen van uh, hygiënemaatregelen. En het lijkt erop dat ze keer op keer achter de feiten aanlopen. En dat er een aantal dingen moeten gebeuren. En als die niet heel snel gebeuren, dat we toch overgaan tot een opname stoppen. Flinke problemen dus voor het Rotterdamse Maastadziekenhuis... waar al meer dan twintig mensen zijn overleden vanwege een besmettelijke bacterie. Hier is vraag één. Het ziekenhuis is vanwege het niet naleven van de infectierichtlijnen... onder verscherpt toezicht komen te staan. Onder toezicht van welk orgaan staat het ziekenhuis? Wie houden daar de boel in de gaten? Nee, dat weet ik niet. De inspectie voor de gezondheidszorg. Lijkt me duidelijk, ja. ja. Vraag 2. Het ziekenhuis kwam in uh, meerdere opzichten negatief in het nieuws. Er is namelijk gebleken dat bestuursvoorzitter Paul Smits... van alle ziekenhuisbestuurders het meest verdient. In 2010 was dat bijna 400.000 euro. Welke fractievoorzitter stelt de Kamer vragen... en wil dat minister Schippers deze Smits... op zijn veel te hoge beloning aanspreekt? Roemen? Nee, het is de net al genoemde Geert Wilders. Die heeft het gedaan. Vraag 3. Ziekenhuizen kampen wel vaker met de uitbraak van bacteriën. In onder andere 2002 hadden Nederlandse ziekenhuizen... veel last van een ziekenhuisbacterie die zich sneller verspreidde dan anders. Wat is de naam van die bacterie die de ziekenhuisbacterie wordt genoemd... omdat die daar zo vaak voorkomt? Ik, ik weet het antwoord hier ook niet op. Nee. U ziet niet zo in de bacterie. Nee, daarom niet. MRSA, ja, de mrsa bacterie Komt wereldwijd voor, de bacterie is vooral te vinden op plaatsen waar veel antibiotica wordt gebruikt, zoals dus in zorginstellingen. Vraag 4 dan, een geluidsfragment. Wie horen wij hier spreken? Bij het zoeken naar dat redelijk akkoord spreekt het vanzelf dat elke partij toegevingen zal moeten doen. Is dat die roep jou? Uh, u zit wel in de buurt, tenminste, hij zit ook in België... maar uh, nee, hij is uh, hoger in rang. Dat is de koning. de koning. Ja, koning Albert. Met gebalde vuisten gaf de Belgische koning... een emotionele tv-toespraak over zijn... zorg om de bijna oneindig lijkende regeringsformatie van zijn land. Um, daar komt hij, de formateur Elio Di Rupo, die doet ondertussen nog steeds zijn best om een regering bijeen te krijgen. Welke Vlaamse partij is gisteravond aangeschoven aan de formatietafel, waardoor de grootste partij, de nieuwe Vlaamse Alliantie, buitenspel kan komen te staan? Dus wie doet nu mee met die onderhandelingen daar in België? Vlaamse Belang? Nee, het zijn de Vlaamse Christen Democraten, de CDV van de. Uh, uh, ja, die, die, die, die gaan dus nu toch mee onderhandelen. Bart de Wever van de Nieuwe Vlaamse Alliantie is zwaar ontgoogeld. Nu uh, de grootste partij misschien dus toch nog opzij zal worden gezet bij de formatie. We gaan naar de laatste vraag. Maximaal vier punten te verdienen. Die kunt u ook nog wel gebruiken, want er is voorlopig nog niks binnen. Uh, Aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. Ja, u lacht erom, maar het is... Het is, het is uh... Het is het lach of huilen even. <laughs> Serious business hier. Uh, Aanwijzing over een persoon uit het nieuws. We zoeken dus een persoon. Wie is dit uh, die we hier bedoelen? Als u de aanwijzingen uh, op een rijtje zet en u denkt het te weten... onmiddellijk stoproepen. dan zetten we de teller stop... en dan kijken we hoeveel punten er nog bij komen. Hier komen ze, de aanwijzingen. 4. Een dubbel en trio zijn mij niet vreemd. 3. Ik ben wel eens vergeleken met een gorilla. 2. Hopelijk hebben de spelers wel vertrouwen in mij. Koeman? Ja. Ronald Koeman? Ja, dat is hem. Helemaal in de goed. punten? Hoeveel? In de punten nu? Ja, twee. Doe maar. Ja, maar dat houdt niet over. Dan komen we niet in de buurt van 88, vrees ik. Ronald Koeman, hij, dat is wel bijzonder natuurlijk. Hij kan de eerste worden die zowel als speler als trainer... voor de traditionele top drie gaat werken. Ajax, Feyenoord en PSV. Hij won als eerste Nederlander als speler en als trainer de dubbel. Winnaar van de bekercompetitie en de reguliere competitie in hetzelfde seizoen. En als speler bereikte hij dit met PSV in 1988 en 89, En als trainer met Ajax in 2002. En dat met die gorilla dat had te maken met de tijd dat hij in Barcelona speelde. Want toen kreeg hij van de fans de bijnaam Sneeuwvlokje. En hij was genoemd naar die albino gorilla in de dierentuin daar van Barcelona. Uh, Ronald Koeman, hij wordt genoemd inderdaad als de nieuwe coach van uh, Feyenoord. Uh, uh, uh, voor een jaar geloof ik uh, getekend. Of gaat hij tekenen? Dat is uh, de vraag, als we er helemaal uitkomen. Uh, we komen dus op uh, Factor 2. Daarmee spelen we zomaar toch deel 2 van de quiz. Ik ben het eens met de stelling. Goedemiddag, oneens met de stelling. Hij wordt gewoon goed. Het gaat tegenwoordig hier, dat dan big business. Als je apen krijgt, dan, dan kan je met peanuts betalen. In Stand.nl, straks om half twee, krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Vandaag naar de Stelling. Er moet zo snel mogelijk een opnamestop komen in het Maastadziekenhuis. Nou, daar hebben we net ook al over, uh, over gesproken in de quiz. Het ziekenhuis in Rotterdam is onder verscherpt toezicht geplaatst, maar nog steeds geen opnamestop. Wat vindt u? Moet die er komen of niet? Mm, even kijken. Sms u uh, eens of oneens naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. Nummer 0800 1101. U mag ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u eens of oneens twittert op de Stelling, doe dat dan met hekjesstand.nl. Dan zijn we terug bij Rob Dekker, 64 jaar uit Zaandam. 2009 had hij 35 punten. Dat wordt nog heel lastig, hoor. Uh, winnen wordt, wordt sowieso heel lastig, want 88 is de hoogste score. U zit uh, factor 2. dan zou 44 vragen goed moeten zijn. Ja, nou, als je een beetje snel stelt. Ja, nou, dat ga ik dan proberen. Maar, maar uh, we proberen in ieder geval over die 35 heen te komen. Dat is misschien wel aardig dan. Laten we het gewoon doen. 90 seconden de tijd. Veel vragen. Als een antwoord niet duidelijk is, pas roepen. Dan stellen we snel de volgende vraag. De Nationale Nieuwsbrug. Met welke regeringsleider had president Sarkozy gisteren een spoedoverleg over Griekenland? Angela Merkel. Dat is goed. Werknemers van welk bedrijf hebben een, een, geen achternaam op hun naambordje vanwege agressieve klanten? De Schiphol. Nee, dat is niet goed, van de KLM. Wat maakt Al-Qaeda voor kinderen om ze rijp te maken voor de strijd? Nee. Een tekenfilm. Amerikaanse uitvinder waarvan is zondag overleden. Atoombom? Nee, van de platenhoes. Wie heeft na twaalf jaar zijn caddy aan de kant gezet? Tijgerwoets? Ja. Hoe heet de schimmelziekte die opkomt in Nederlandse bomen? Nee. De Essenziekte. In welke stad is een proef met luistercamera's mislukt? Rotterdam. Nee, dat was in Groningen. Hoe heet het chemieconcern? Dat heeft aangegeven dat de winst gedaald is. Axo. Dat is goed. Welke gemeente mag een deel van de prostitutieramen sluiten? Alkmaar. Dat is goed. Wie heeft eindelijk een goedgekeurde advocaat in de arm genomen? Milosevic. Nee, uh, Karicic. Nee, het was die andere, Mladic. De laatste verdachte die werd gezocht door het Joegoslavische tribunal is opgepakt. Wat is zijn naam? Mladic? Nee. Uh, wie verdedigde gisteren in Groot-Brittannië in het Lagerhuis... zijn rol in het afluisterschandaal? Cameron. Dat is goed. Rond welke planeet heeft de NASA een vierde maan ontdekt? Pluto. Dat is goed. Rond, uh, nee, wie schoot Uruguay voor de 21e keer... naar de finale van de Copa America? Suarez. Ik denk dat dat goed is. Hier staat Uruguay. Ik heb het even gemist, maar ik denk Suarez. Ja, dat klopt. Hoe heet de verslavingsdeskundige die met de is bedreigt in zijn cel? Dietwak. En dat is ook goed. Die tellen we er nog even bij. Um, nou, we wisten al natuurlijk dat het heel moeilijk zou worden. Nee, de uitdaging was nog even 35 natuurlijk, maar dat is ook niet gelukt. Acht vragen goed in uh, twee, deel 2 van de quiz. Uh, maal 2 is 16. Dat is niet voldoende. U moet nog een keer terugkomen. Ja, nou, dat durf ik niet meer. U krijgt wel van onze nieuwe radio mee zometeen. Dankjewel. We doen er een mok bij en uh, twee kaarten voor beeld en geluid. En ik wens u een goede reis terug. Dank je wel. Ik zeg nog een keer: als u ook een keer mee wilt doen aan de quiz, kan. We kunnen nog weer kandidaten gebruiken. Het makkelijkste is even een mailtje sturen: nationale nieuwsquiz.ncrv.nl. En dan komt het allemaal in orde. We melden ons zometeen om kwart over één weer. Nu het NOS Journaal. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Deze zomer, elke vrijdag van twaalf tot half twee. Zomernachten, anderhalf uur lang, live, zonder onderbreking, zonder presentator, maar met het eigen verhaal en de muziekkeuze van één hoofdpersoon. Zomernachten, morgen van twaalf tot half twee, met als gastheer Jan Luiten van Zanden, economisch historicus en academiehoogleraar, verbonden aan de Universiteit Utrecht. Radio 1, het nieuws van alle kanten.